Hilversum, ANP. De deelnemers van het Rode Lijn protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet zijn nuttige idioten die het werk doen van de Hamas-propaganda, zei Annabel Nanninga van JA21 in het verkiezingsdebat van, WNL, op zondag. Zo'n demonstratie is recht in de val van Hamas-tribbelen dat daar een, genocide, zou zijn. Bron, ANP slash 12 oktober 2025. Ontkenning van genocide en andere grootschalige mensenrechten schendingen, de risico's van strafrechtelijk ingrijpen 8 december 2022. Door Marloes van Noorloos. Minister Jijelgos van Justitie en Veiligheid kwam onlangs in het nieuws met het voornemen om ontkenning van de holocaust exclusief strafbaar te stellen door het toevoegen van een nieuw lid aan artikel 137c van het wetboek van strafrecht, een voorstel dat recentelijk in consultatie is gegaan. Hoewel de publieke discussie zich vooral richt op holocaustontkenning, is het wetsvoorstel veel breder, strafbaar zou worden de ontkenning, vergoelijkingen, verregaande, bagatalisering van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, voor zover de uitingen tevens beledigend zijn voor een groep mensen. De aanleiding hiervoor is dat Nederland tot strafbaarstelling verplicht is op grond van het eu kaderbesluit Racisme en Vreemdelingenhaat uit 2008, Lidstaten dienen op grond van dat kaderbesluit het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden strafbaar te stellen, indien zo'n uitlating is gericht tegen, een groep, personen op basis van hun ras, huidskleur, godsdienst, afstamming of nationale of etnische afkomst en de uitlating geweld of de haat tegen deze personen of groepen dreigt aan te wakkeren. In 2021 heeft de Europese Commissie Nederland daarom in gebreken gesteld. Bron, Nederland rechtsstaat 8 december 2022.